9 uur. Dit is Radio 1. Het Bert van Sloten. Straks in het NOS Radio 1-journaal. Goed nieuws uit de Noordzee. Daar schijnt namelijk een nieuw olie- en gasveld te zijn gevonden. Eerst het NOS-journaal met Dorrald Begans. Minister Timmermans vindt het verstandig... dat de Egyptische interim-president Mansour snel verkiezingen wil houden. Mansour zei gisteravond dat de verkiezingen voor een nieuw parlement... waarschijnlijk in februari worden gehouden. Daarna wordt ook een nieuwe president gekozen. Volgens Timmermans is het een goede beslissing om niet eerder verkiezingen te houden. Ik denk dat, gelet op de chaos die er nu is. Uh, we toch ook een beetje in Mansour's handen zijn. wat betreft het tijdpad dat hij kiest. Hij kiest in ieder geval het tijdpad dat de internationale gemeenschap wenst. Althans, uh, het doel wat hij uh, nastreeft, dat wensen wij.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 Er komt voorlopig geen centraal meldpunt waar reizigers terecht kunnen met klachten over de OV-chipkaart. Volgens Trouw is de commissie Meidam, die zo'n meldpunt probeerde op te richten, daar niet in geslaagd. De verschillende vervoersbedrijven en overheden zouden het niet met elkaar eens zijn geworden. Commissievoorzitter Meidam zegt het jammer te vinden dat hij zijn opdracht nu terug moet geven aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur. Ook reizigersorganisatie Rover is teleurgesteld. Als mensen vergeten uit te checken... verschilt het nog steeds per vervoerder hoe ze hun geld terug kunnen krijgen. Daarom doen veel mensen dat niet. Een OV-autoriteit had dit kunnen oplossen, zegt Rover. Ben van Beurden wordt per 1 januari volgend jaar... de nieuwe directeur van Royal Dutch Shell. De Nederlander volgt de huidige topman, de Zwitser Peter Voos erop... De 54-jarige Van Beurde werkt bij Shell sinds 1983... in verschillende technische en commerciële functies... in Nederland, Afrika, Azië, de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië. Vozor vertrekt volgend jaar maart bij Shell na een carrière van 29 jaar. De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden... heeft officieel asiel gevraagd in Venezuela. Dat heeft president Maduro van Venezuela gezegd. Maduro had eerder al duidelijk gemaakt dat Snowden welkom is...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 John Bakker bij de ANWB met de verkeersinformatie op een dag dat de spits een beetje atypisch verloopt. Ja, het is inderdaad heel vreemd, want normaal gesproken nou echt meer dan 50 kilometer in de zomer hebben we meestal niet. Vandaag zaten we op 100. En er zijn er nu nog 80 van over, verdeeld over 24 files. Na een ongeluk op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Valkenswaard, 8 kilometer. De linker is staat dicht en de langste file die staat op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Tussen meer en Den Haag, Malieveld, 10 kilometer. We gaan het zo hebben over de nieuwe koning der Belgen. Die moet namelijk ook belasting gaan betalen. Doen we na 86 seconden. Stedentrip New York? Kom vliegwinkelen. En boek vlucht en hotel in één voordeelverpakking. Combineer en bespaar op vliegwinkel.nl Een Audi is uitgerust met slimme on-demand technologieën. Wij schakelen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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedemorgen zijn we alweer. Het is uh, dinsdag 9 juli. In 1961 is de NAM het eerste bedrijf in West-Europa dat op de Noordzee naar gas boort. En ook daar ging flink wat onderzoek aan vooraf. Het werd duidelijk dat de boringen die productie opleverden zich boven een bekken bevonden... dat zich waarschijnlijk onder de Noordzee zou voortzetten. En er is mogelijk een nieuw gas- en olievoorraad ontdekt op diezelfde Noordzee. In het Nederlandse deel van de Noordzee. En waarvoor miljarden euro's, zo zeggen deskundigen, aan olie en gas te halen is. Blijkt allemaal uit eerste seismologische gegevens... die het Nederlandse bedrijf Fugro de afgelopen jaren van de bodem van de Noordzee verzamelde. Ga erover praten met woordvoerder Sander van Rootsala van Energiebeheer Nederland... die namens de Nederlandse staat de olie- en gaswinning coördineert. Goedemorgen. Goedemorgen. Klopt het dat er inderdaad heel erg veel nog zit? Uh, nou ja, we zijn nu uh, met, uh, met de eerste studies bezig van een uh, groot gebied uh, in het noordelijke deel van de Noordzee. Daar is nog weinig uh, uh, opsporingswerk gedaan in het verleden. Dus er zijn ook nog maar heel weinig putten geboord. We weten dus ook vrij weinig van het gebied. Uh, er is nu een uh, grote studie gedaan over een uh, groot seismisch onderzoek door Fugro... Ja. Uh, dat, uh, dat gebied beslaat uh, bijna 8000 vierkante kilometer. En uh, het gebied wat we bestuderen is 13,500 vierkante kilometer. Dus dat is ongeveer tien keer de provincie Utrecht. Ja, nou zeggen mensen die uh, in de krant onder andere, in de Telegraaf geciteerd worden, miljarden aan olie- en gasvoorraden. Klopt dat? Uh, nou, het, uh, het is wel wat te vroeg om, uh, om er een kostenplaatje aan te hangen. Uh, maar er, er zit wel, wel heel die... veel uh, in, in de grond. Okay. Uh, we, we zien wel dat, uh, dat er potentie is voor olie- en gaswinning in dit gebied. Uh, als je ook kijkt naar dezelfde type ondergrond in, uh, in, in buurlanden van, uh, zoals uh, het Verenigd Koninkrijk en het uh, Noordse deel van de Noordzee. Maar ook in onze eigen Noordzee dan zie je dat er heel veel olie- en gasproductie is. Yeah. Maar en goed, en, dit uh, hebben we tot op heden nog niet gevonden. Hoe komt het trouwens uh, dat we dit deel van de Noordzee niet eerder hebben onderzocht? Uh, nou, dit is uh, vrij noordelijk, dus het ligt wat verder van het vasteland. Dus uh, je hebt ook wat meer infrastructuur nodig om uh, het olie en gas uit deze regio te produceren. Um, en, uh, ja, uh, maar je hebt ook de bestaande infrastructuur nodig. Dus we hebben ook wel een, uh, een beperkte tijd om over te gaan uh, tot opsporing en winning in deze regio. Omdat anders de bestaande infrastructuur uh, op een gegeven moment wordt opgeruimd. Ja, uh, daar snap ik eigenlijk helemaal niks van, van wat u zegt. Uh, nou, de, er is heel veel infrastructuur in uh, meer zuidelijke delen van, uh, yeah. van de Noordzee. Uh, dus dat gebruiken we, die pijpleidingen gebruiken we om olie en gas af te voeren naar het vasteland. Yeah. En dus wanneer we over zouden gaan tot productie in noordelijke delen... dan zullen we die pijpleidingen ook willen gebruiken om, dat, om die olie en gas af te voeren. Oké, okay, dan kan je het aan elkaar koppelen als, als het ware. Uh, ja. Maar het, het zijn studies, uh, er is nog geen druppel uh, omhoog uh, gekomen... Wanneer denkt u dat er voor het eerst echt geboord kan worden? Uh, nou, voor uh, bepaalde delen wat we nu bestu bestuderen... er zijn inmiddels al opsporingsvergunningen voor aangevraagd. Tot zelfs ook al uh, vergeven aan partners van EBN. En uh, daar wordt dus, uh, ja, word dus echt al concreet gekeken om... Uh, ja, uh, om boorplannen uh, te maken. Maar wanneer is en, uh, dat? Wanneer komt de eerste olie uh, naar boven? Of de eerste gas? Nou ja, en, uh, het is gebruikelijk dat je een vergunning krijgt, uh, een opsporingsvergunning voor een periode van vijf jaar. Dus uh, uh, we hopen dat er in ieder geval binnen die periode er ook feitelijk boringen worden gezet. Dus een, uh, binnen vijf jaar, dat, dat, dat is het. En dan uh, moet het gaan borrelen en dan kunnen we wel zien hoeveel het oplevert. Eigenlijk een beetje de stappen die je doorloopt voordat je overgaat naar productie. Ja, dus nu is het verder aanvragen van vergunning of staan of zijn die nu allemaal rond? er uh, zijn nog uh, ook nog open gebieden waar nog geen vergunninghouders zijn. Kijk, een ABN is zelf nooit een vergunninghouder. Uh, wij, uh, wij investeren namens de Nederlandse staat en uh, de een deel van de opbrengsten stroomt dan ook via ABN naar de staatskas. Um, dus het is nog wel van belang om, uh, uh, ja, om operators te vinden... die bereid zijn om uh, te investeren in dit gebied. Yeah. Ja, ik denk, en, uh, ik denk dat u vandaag in ieder geval één iemand... een hele goede dag bezorgt. Dat is de minister van Financiën. Als hij alleen al hoort dat de opbrengsten weer naar de staatskas gaan. Maar goed, het is nog niet zover. Binnen vijf jaar kan het het geval zijn. En uh, er moet nog heel wat water door de Noordzee stromen... om maar eens een cliché van stal te halen. Ik dank u wel, meneer Van Rootsenaar. Oké, okay, Van de EBN. En dat staat voor Energiebeheer Nederland. Dan België, de nieuwe koning, de aanstaande koning van België, Filip, die moet belasting gaan betalen. heeft het kabinet besloten in België, het Belgische kabinet. Zijn vader, koning Albert, die hoeft er geen belasting te betalen. Aan de telefoon, een VRT-correspondent in Nederland, Sabine van der Putten. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het een grote doorbraak in België? Zeker, het is voor het eerst in de geschiedenis dat een koning bij ons belasting gaat betalen. Dus uh, het is btw en accijnzen, dus op goederen en ook bijvoorbeeld op uh, benzine. Um, en vooral dat laatste spreekt een beetje tot de verbeelding bij ons, omdat er op het domein van Laken, en dat weet iedereen, daar staat een benzinepomp. En daar uh, kon de koning en alle prinsen konden daar uh, tot de dag van vandaag, de wijze van spreken, gratis volop tanken, zonder daarop uh, de dure accijnzen te betalen. Dus dat was toch iets wat um, ja, een beetje stak. En uh, er is heel lang over gepraat dat er toch iets moest gebeuren. En het is uh, premier Biarupo die dan uh, uiteindelijk uh, de politieke meerderheid heeft gevonden om er ook echt iets aan te doen. Dus uh, de nieuwe koning die zal evenveel geld krijgen als zijn vader. Zo'n 11,5 miljoen euro per jaar. Yeah. Maar omdat hij dus in de praktijk ook BTW en Accent gaat betalen. Gaat daar in de praktijk zo'n 7 procent, zo'n 800.000 euro vanaf. Want dat is het bedrag wat hij via de blauwe envelop. Uh, nou, ik weet niet of die blauw is bij jullie. Maar in ieder geval <laughs> aan de Belastingdienst kwijt is. Ja, dus uh, hij zal dus minder kunnen uitgeven in de praktijk. Ja, en uh, dit geldt uh, voor de koning. Maar uh, het Koninklijk Huis, uh, wordt die überhaupt uh, ook verder verlaagd in de toelages? Wel, het, uh, ja, het, het is een beetje complex hoor. bij ons. We hebben een zogenaamde civiele lijst. Dat is dus die 11,5 miljoen euro die de koning krijgt. En dat uh, geld dient dus eigenlijk echt om zijn functie te kunnen uitoefenen. Maar in koninklijke kringen is dat misschien niet zoveel. Je moet weten dat er ook een heleboel dingen zijn... Uh, waar de koning ook van profiteert... maar die hij niet zelf moet betalen. Die dus niet van dat geld komen. Bijvoorbeeld uh, politiebewaking, beveiliging... de reizen die hij maakt met legervliegtuigen. Dat wordt dan weer betaald vanuit andere diensten... maar... We gaan nu ook stemmen op om daar eens goed naar te kijken. Want veel mensen vinden het ook oneerlijk dat hij dat als het ware cadeau krijgt. En zeggen ze het is crisis voor iedereen. Ja, hebben ze geen koninklijk vliegtuig? Uh, nee, onze ah. koning maakt gebruik van uh, legervliegtuigen. Kijk ja, aan, want wij hebben weer de KBX, heet hier, waar ook weer overigens bijzondere regelingen voor zijn. Die zijn aangescherpt op het moment dat Willem-Alexander koning werd. 21 juli, dat is de dag, dat staat nog steeds. Hè? En de voorbereidingen verlopen goed? Er zijn niet zoveel voorbereidingen, want het wordt dus geen grote toestand zoals in Nederland. Hè. Maar het is wel vakantie bij ons, dus er zijn weinig mensen aan het werk. En wie werkt, moet uh, ja, heel veel doen. Uh, het is alle hens aan dek. Bijvoorbeeld in de kamer, daar wordt nu alles in gereedheid gebracht waar de troon zal worden neergezet. Die is gisteren van onder het stof gehaald, Die is nog uh, gelukkig in goede conditie. Die was gerestaureerd bij de vorige Eetaflegging voor koning Albert, dus uh, daar moest uh, nu niet zoveel aan gebeuren. En er wordt nu ook gekeken naar uh, wie er allemaal zal komen, hè? de politieke genodigden. Zo is er op dit moment heel veel te doen, uh, omtrent het feit uh, wie de NVA. Zal afvaardigen de politieke partijen, de Vlaamse nationalisten... die gaan niet met z'n allen komen. Die zouden een soort afvaardiging sturen. Dus dat is allemaal wel interessant ja. om naar te kijken... wie er wil bij zijn op 21 juli. Ze hebben nog een aantal dagen de tijd. Sabine, dankjewel. Sabine van de Putten was dat. D66 in Rotterdam is tegen een nieuwe kuip. We zijn benieuwd wat de coalitiepartner CDA daarvan vindt. We horen zo. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland. De politieke retour die geen retour mocht heten, Nicolas Sarkozy keerde gisteravond terug op het oude nest. Was voor het eerst sinds zijn verkiezingsnederlaag. Hield een speech bij zijn partij de UMP. Een partij die in acute geldnood zit, want voor het eind van de maand moet er 11 miljoen euro worden ingezameld, want anders gaat de partij failliet. Sarkozy, resident, Sarkozy. Voor iemand die niet meer in de politiek zit, leek het gistermiddag toch verdraaid veel op een campagnebijeenkomst. Voor het partijbureau van de UMP stonden achter dranghekken een paar honderd fanatieke aanhangers... die door het lint gingen toen hun idool een paar handen kwam schudden. Verdwenen waren ook de financiële problemen voor de partij. Althans, voor even. De financiën, dat We moeten absoluut de wet aanpassen. Want we kunnen determineren wat of faux Peu importe, het is complex. We moeten de wet aanpassen, vindt deze meneer die in de brandende zon heeft gewacht. Want zegt hij: op deze manier is het oneerlijk. De UMP kreeg vorige week het lid op de neus. toen de Constitutionele Raad besloot de subsidiekraan dicht te draaien. Sindsdien is er een inzamelingscampagne opgezet. Maar de werkelijke schuldigen zitten in de constitutionele raad, vindt men hier. Het is het constitutionele, de constitutionele, alles. de l'argent? Ja, ik heb het. En als het nodig is, heb ik het. Want ik wil niet dat Frankrijk blijft met de PS en Marine Le Pen. En dat is de bedoeling van deze bijeenkomst. Dat mensen, net als die mevrouw, geld storten op de rekening van de UMP. Binnen houdt Sarkozy een korte toespraak. Geen camera's in de zaal, alleen iemand die met zijn telefoon de speech heeft opgenomen. Het is een politieke toespraak met aan het eind een paar woorden over de financiële situatie van de partij. Ik dacht, ik kom maar even helpen, zegt Nicolas Sarkozy. Wat heeft het anders voor zin om zoveel vrienden te hebben op Facebook? En buiten wacht een klein deel van die Facebook vrienden op de retour van hun idool Sarkozy. Frankrijk is in gevaar, waarschuwt deze man zonder Sarkozy. Zijn aanhangers durven weer te dromen dat Sarkozy... bij de volgende presidentsverkiezingen wraak kan nemen op Hollande. Het was een heel goed president. 2017. François Hollande. Nul. Nul. De bijdrage was van Ron Linker, onze correspondent. Te Parijs. John Bakker zit in Den Haag bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Met uh, nog altijd 20 files, alles bij elkaar 65 kilometer. Na een ongeluk op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... bij Valkenswaard nog altijd 8 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. En verder nog veel vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag... voor Noodorp 5 kilometer. En een stukje verderop bij Den Haag-Malieveld nog eens vijf kilometer. Het nieuws van vanochtend is toch dat de Nieuwe Kuip op losse schroeven staat. Collegepartij D66 besloot gisteravond unaniem tegen het plan van de Nieuwe Kuip te stemmen. Fractievoorzitter Salima Belhaai. De D66-fractie Rotterdam heeft vanavond unaniem besloten... om niet in te stemmen met de komst van het nieuwe stadion... en daarmee ook de verzoeken tot de financiering. En wat is dan het belangrijkste argument om tegen te stemmen? Nou, We hebben eigenlijk drie belangrijke argumenten. Ten eerste is er natuurlijk gevraagd om een garantstelling. Dat is in totaal 235 miljoen voor verschillende onderdelen. Als dat niet goed gaat, betekent dat dat Rotterdam dat op tafel moet neerleggen. En dat vinden wij een heel groot risico voor een stad als Rotterdam. Juist ook naar aanleiding van zoveel bezuinigingen. Dat is het standpunt van D66. Ander collegegenoot is het CDA. Wubbo Tempel daarvan aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u hiervan? Ja, ik, ben het, ik vind het heel verdrietig. Verdrietig? Uh, het is een goed plan wat... Uh moeten uh, besluit wat donderdag genomen zou moeten worden. We willen Rotterdam sportstad zijn. Het is een hele goede ontwikkeling voor Zuid daar in Rotterdam. En je moet toch een keer wat over dat stadion besluiten. Je kunt niet eindeloos niks doen. En de alternatieven die waren niet levensvatbaar. Ja, D66 zegt het is een te groot risico voor de gemeente Rotterdam. Nou, het is een risico. Dat is niet te ontkennen, want er wordt een garantie gevraagd. Wij hebben uitgerekend dat als je de opbrengsten tot 30% zouden minder zijn, zouden tegenvallen ten opzichte van het plan wat gedaan wordt, dat er nog steeds alle rentebetalingen gedaan zouden kunnen worden. Dus ja, er moet ook echt wel iets heel erg misgaan om die garantie aan te moeten spreken. Ja, maar wat betekent dit dan voor de coalitie? Nou, het is donderdag gaat de Raad er zich over uitspreken. Er zijn ook nog andere partijen die er een mening over moeten hebben. Dus ik heb de hoop nog niet helemaal opgegeven. Uh, ja, wat het betekent voor de coalitie uh, D66 is een uh, lastige coalitiepartner. En dat blijkt nu ook alweer een keertje. <laughs> Hoor ik hier een beetje treurnis in de stem? Ja, inderdaad. Ik gebruik ook het woord verdrietig, want zo zijn we al een poosje bezig. Ja. Ja, deze met deze kuip met een heleboel dingen. Ja. U moet nog driekwart jaar, hè? want dan zijn er pas weer gemeenteraadsverkiezingen. Gaat u dat redden? Ja, nou dat, is, uh, dat, uh, dat zullen we zien. We gaan eerst eens even kijken wat er donderdag nou precies over die Kuip besloten gaat worden. Ja, Wat denkt u dat u nog, want als D66 niet meedoet, heeft u andere stemmen nodig. Denkt u dat er nog uh, andere te overtuigen zijn? Nou, ik heb de hoop nog niet opgegeven. Nogmaals, er zal een keer een besluit genomen moeten worden. Dus uh, je kunt het nu al niet doen, dat kan. Maar dan moet je over twee of over vijf jaar moet je dan toch aan de slag. En de, het hele argument wat gebruikt wordt van het plan kan beter. Ja, ieder plan kan altijd beter. Maar hier is uh, twee of drie jaar aan gewerkt. Dus ik denk dat alle partijen die eraan bij kunnen dragen, dat die inmiddels wel... Uh, hun best hebben gedaan. Dus ja. uh, dat hangt er ook een beetje vanaf op wat voor manier... partijen zich erover uitspreken, of over nu of over de nabije toekomst. Maar, ja. maar ik heb de hoop nog niet opgegeven, hoor. Het is nog geen donderdag. Nee, en de hoop ligt misschien bij Leefbaar Rotterdam? Bijvoorbeeld, ja. Dat is een grote partij... en die uh, wil ook wel eens uh, bestuurlijke verantwoordelijkheid uh, laten zien. Nou, dat is, dit is een moment om dat inderdaad te doen. Goed. Donderdag is dan uh, de stemming. En uh, ja, uw standpunt is duidelijk. Uh, Feyenoord kan niet, uh, en Rotterdam ook, niet zonder een nieuwe Kuip. Exact. Ja, ik, nogmaals, je moet een keer wat doen, want het huidige, de huidige Kuip... Die wordt langzamer zeker slechter. En uh, als je het niet nu doet, dan moet je het over twee of over vijf jaar doen. En alle renovatievarianten uh, varianten die zijn echt slechter dan een nieuw stadion. Dus dat, dat is wat in de publieke opinie vaak niet uh, begrepen wordt. Maar die zijn gewoon niet te betalen, die renovaties. En zo'n nieuw stadion, ja, daar kan je ook meer inkomsten mee genereren. Dus dat, uh, dat kan op zich uit. Ja, zoals Henrik Willem Hofs, onze verslag verslaggever vanochtend zei... in het nieuwe stadion kan je een kroket kopen en ja, ook exact. af en toe wat te drinken. Dat uh, is echt waar trouwens. Je kunt in de pauze nauwelijks naar beneden... want tegen de tijd dat je bij de... Bij de tap staat uh, begint de wedstrijd alweer. Ja, Precies, dat is in andere stadions heel anders. Uh, ik wens u sterkte. Komende donderdag en we horen de uitkomst wel. Ja, graag. Tot de tempel. Daag. De nieuwe topman van Shell is bekend. Het is een Nederlander. Bent van Beurden. Hij volgt de Zwitser Pieter Voos op. Economie-redacteur Merel Stikkeloren. Merel, wat weten we over deze meneer? Het is een techneut. Hij heeft in Delft gestudeerd. Werkt als een hele Leven eigenlijk bij Shell 30 jaar lang, vanaf zijn 25ste levensjaar. Kent het bedrijf van binnen en van buiten. Overal gewerkt, over de hele wereld. Bij het bedrijf, zowel bij de productiekant van de olie, is altijd een belangrijke scheiding hè? bij Shell. Het, uit de, het zoeken naar die olie en het uit de grond halen daarvan. En vervolgens de verwerking ervan en de verkoop. En dat heeft hij allemaal. Upstream gedaan. downstream heet dat? Ja, eigenlijk. ja, inderdaad, ja, in de, de terminologie. En uh, nu is hij verantwoordelijk voor de, de downstream. Dus de, dat wil zeggen dus de verwerking en uh, het op de markt brengen van die olie. En hij zit net onder de raad van bestuur. Uh, dus net, eigenlijk net onder de huidige topman Fozer in de top 10 van het bedrijf. Dus. Het, het was op zich, lag het voor de hand dat hij het misschien zou kunnen worden? Uh, ja, hij zou vast rondgezongen hebben in het kringetje van uh, uh, gegadigden. Ja. Ja, maar buiten wisten we het nog niet. Wat wordt zijn belangrijkste taak? Ja, het is natuurlijk sowieso lastig bij zo'n groot bedrijf als Shell om heel veel te veranderen. Shell is een enorme moloch. Als je alleen al kijkt naar de winstcijfers, 27 miljard dollar maakt het bedrijf winst per jaar. Had dagelijks drie. 4 miljoen vaten olie en gas naar boven. Een enorm bedrijf met uh, overal ter wereld uh, activiteiten. Ja, en als je daar verandering wil brengen... dan is dat natuurlijk heel lastig. Veel bureaucratie binnen zo'n uh, bedrijf. Uh, belangrijk is in elk geval om te zorgen... dat olie- en gasvoorraden op peil blijven. Want daar is uh, Shell in het verleden wel eens uh, het schip mee ingegaan. Um, uh, dus daar moet hij in blijven investeren. En verder de alternatieve energiebronnen natuurlijk ook erg belangrijk om te zoeken naar nieuwe vormen van energie. Ja, Ze hebben net een hele studie uitgebracht hè, Shell, over zonne-energie en dergelijke. Daar moet het op verder gaan eigenlijk. Dat moet hij ja, blijven doen. Zeker, ja. Nog een leuk detail, of misschien wel een bijzonder detail. Hij is ouder dan de topman die met pensioen gaat. Ja, dat, dat, is, is, zeker, ja, dat is zeker opmerkelijk. Uh, van Beurden is 55 jaar, Vozer 1 jaar jonger. Uh, en Vozer gaat met pensioen... Dus dat is op zich al vrij opmerkelijk in deze tijden. dat de pensioenleeftij... Met 54 met pensioen, dat kan <laughs> eigenlijk niet. Nou ja, tegenwoordig, je zou kunnen zeggen misschien eigenlijk niet meer. Maar Shell die is erg flexibel met zijn pensioen, uh, pensioenleeftijden. Daar kan je zelf voor kiezen. Al zou je natuurlijk wel minder pensioen uitgekeerd krijgen. Maar ja, als je zo'n salaris als Foser krijgt... die verdiende vorig jaar 7,5 miljoen euro... Euro, dan oh, uh, heb je geen het pensioen gehad hè? Ja. <laughs> nee. ja, ja. Maar hij moet in de voetsporen treden van uh, die Fosser. Uh, ja. Zal dat moeilijk uh, zijn of uh, is, het, is het makkelijk? Nou ja, Fozer heeft het op zich wel goed gedaan. Uh, de koers is niet echt heel erg van zijn plek gekomen. Daar kijken aan, we ze dan natuurlijk altijd weer naar. Maar hij heeft re reorganisaties doorgevoerd, heeft ook veel geïnvesteerd in dat zoeken naar olie en gasvoorraden. Dus dat heeft hij allemaal uh, uh, goed gedaan. Um, en ja, nou ja, op zich is wel te verwachten dat Van Beurden in dezelfde lijn voortgaat. Hij kent het bedrijf natuurlijk van binnen en van buiten. Kan het ook goed presenteren naar buiten toe. Um, uh, dus dat zal allemaal... Ja, er, zullen, er zijn geen gekke dingen te verwachten. En het feit dat hij een Nederlander is, en dus ook Nederlands spreekt... is dat vooral voor ons leuk of is dat ook nog van enig belang? Uh, nou ja, Fozer uh, was... Uh, wat dat betreft een uitzondering, want Shell is een Brits-Nederlands bedrijf... en Fozer was dan voor het eerst geen Brit of geen Nederlander. Uh, nu dus wel weer een Nederlander. Uh, voor Fozer hadden we overigens ook een Nederlander, dat was Jeroen van der Veer... Um, uh, ja, voor ons is het misschien leuk, maar voor het bedrijf zelf maakt het natuurlijk niks uit. Hij zal perfect Engels spreken en misschien ook nog heel veel andere talen... gezien uh, als een functies bij Shell. Dus um, uh, nee, dat, dat zal niks uitmaken. We zullen veel van hem horen. De naam in ieder geval Ben van Beurden. Dankjewel, Merel. Merel Stickeloren was dat. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. komt de nieuwe directeur voor het beroemde Russische Bolsjoy Theater. De Russische regering heeft bekendgemaakt dat Vladimir Urin nu de baas is. Bolshoi Theater kwam de laatste tijd in het nieuws in verband met allerlei schandalen. David-Jan Gotwa is in Moskou. David-Jan, uh, en de nieuwe directeur moet daar een eind aan maken? Ja, die moet daar een eind aan maken. Dat is natuurlijk de bedoeling. Je, je zegt het al, een hele serie schandalen... Uh, die uh, een paar jaar geleden vooral betrekking hadden op de uh, renovatie van het Balshoi Theater. Dat heeft vele tientallen miljoenen gekost. Dat was veel te duur, hebben heel veel mensen gezegd. Het duurde ook veel te lang. Nou, daar wordt uh, de, de oudste directeur dus verantwoordelijk voor gehouden. Maar hij had ook heel vaak ruzie met zijn, uh, zijn dansers. Met name de topdansers over het artistieke beleid. Uh, ook uh, allerlei seksueel getinte roddels deden de ronde. Dus alles bij elkaar was, uh, uh, was deze uh, Ikzanov, zoals hij heette, uh, niet heel erg populair. Zowel bij uh, zijn dansers als bij het publiek. Ja, en daar komt dus een nieuwe baas. Oerin, uh, heeft hij ervaring genoeg? Is, er, is het een politieke benoeming? Wat voor type is dit? Nou ja, dit soort benoemingen in, in Rusland zijn altijd politiek. Uh, daar kun je van uitgaan. En uh, je moet toch wel uh, vriendjes zijn met het Kremlin om op zo'n po positie terecht te kunnen komen. Maar dat gezegd uh, hebbende, hij heeft heel veel ervaring. Hij is in 1973 al begonnen. Als directeur van een kindertheater buiten Moskou. Nou, hij is vervolgens allerlei lagen in de artistieke wereld doorgeklommen. Tot hij uiteindelijk directeur is geworden van het Stanislavski Muziektheater in Moskou. Maar hij heeft ook allerlei adviesfuncties op het gebied van dans, muziek. Dus ervaring heeft hij zeker. Maar nogmaals, het is ook zeker een politieke benoeming. Maar ja, ook ervaring een beetje in de kunst. Het is geen danser, maar het is wel een manager in de culturele wereld. Ja, zeker. Uh, he, Na dat kindertheater in Kirov, waar hij begonnen is... Uh, op allerlei plekken in de theaterwereld uh, heeft hij gezeten. Als leidinggevende, als manager. Ervaring, ja, dat heeft hij zeker. David-Jan Godfraag, in Moskou was dat. Dank je wel. Dan is het zo tijd voor de KRO. Roma. waar is Sven Kokkelman? Sven Kokkelman, kom jij eens eventjes binnen? Want je wordt al aangekondigd, zo dadelijk, in Karo's Goedemorgen Nederland. Sven, wat ga je doen? Goedemorgen. Uh, ik ga praten over... Uh, de plannen van minister opstelde om... Weer uh, dezelfde. Ik ben helemaal buiten adem ervan, man. Nou, dat valt wel mee. Maar ik dacht, ik heb nog even anderhalve minuut. Je bent veel te snel klaar. Ja, ik denk, alle, alle ruimte voor Sven. Jij wil naar buiten, je wil naar de zon. Ja. Maar vertel er? Nou ja, de IRT-affaire weet je nog? Ja. In de jaren negentig. En de fouten die daar toen door justitie zijn gemaakt. En opsporingsmethoden die uh, niet door de beugel konden. Uh, Burgerinfiltranten. De minister van Justitie wil dat nu opnieuw gaan invoeren. Althans, de burgerinfiltrant. En uh, Geertje Knop's de strafpleiter, die is daar moeilijk eens op tegen. Want het is een uitholling van de rechtsstaat. Zo'n argumenten hoor je zo. En ik praat ook met uh, de oude burgemeester van Rotterdam, Bram Peper, over de Kuip. Ja. Moet er nou wel of geen nieuwe Kuip komen en uh, de coalitie daar dreigt? Is, is Peper voor of is hij tegen? Wat denk je? Uh, ja, ik, ik schat op een of andere manier dat hij voor is. Hij is tegen. Hij is tegen, echt waar? Hij is tegen. Hij is nostalgisch. Ja. Ja. Goed, nou ja, net als heel Rotterdam, verdeeld dus. Zo is het. <lacht> en uh, dat en me veel meer nog zometeen, uh, Bert. Altijd <lacht> okay. bij de Keiro. En uh, met extra tijd, want we zijn heel vroeg... Het is nog voor half tien, door dat maar ja. hij heeft wel al het nieuws. Van ik, zag, uh, Sven, Sven, ik zag Sven rennen, dus ik dacht, dan ga ik snel achteraan. <laughs> We zijn wat eerder. Edward Snowden, de oud-CIA-man van het afluisterschandaal... heeft officieel asiel gevraagd in Venezuela. Dat heeft president Maduro van Venezuela gezegd. Snowden zit in de transitruimte van een luchthaven in Moskou. Hij verblijft in die transitruimte, waardoor hij officieel niet op Russisch grondgebied is.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 En we hoorden er net al van Merel de nieuwe directeur van Shell is Ben van Beurden. Per 1 januari volgt hij de huidige topman Peter Voser uit Zwitserland op. De 54-jarige van Beurden werkt bij Shell sinds 1983 in verschillende technische en commerciële functies. En Voser vertrekt volgend jaar maart bij Shell na een carrière van 29 jaar. In Grosseto, dat is een Italiaanse stad, daar is het proces begonnen tegen de kapitein van de Costa Concordia, Francesco Schettino. Schip Kap in januari vorig jaar voor de kust van Toscane toen het te dicht langs het eilandje Giglio voer. Daarbij zijn 32 mensen omgekomen. Twee slachtoffers zijn nooit gevonden. En het metronetwerk in Toronto in Canada is gisteravond platgelegd na hevig noodweer. Zo'n 300.000 mensen in de grootste stad van Canada kwamen zonder elektriciteit te zitten. En delen van de stad liepen onder water. noodweer in Toronto volgt een week na de overstroming in een andere Canadese stad, Calgary. Daar moesten vorige week 100.000 mensen hun huis uit. Drie mensen kwamen daarbij om het leven. Dat zijn de hoofdpunten. John Bakker bij de ANWB. Er staan nog steeds files? Ja, zeker. Nog 16 om precies te zijn. Nog steeds meer dan 50 kilometer. Na een ongeluk op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... nog altijd veel vertraging tussen Weert-Noord en Valkenswaard. 10 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Het is ook nog langzaam rijden op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Zeeburg en de afrit Rai over 7 kilometer. En tussen oost en de Koentunnel... staan een file van 2 kilometer. na een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht.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 Van Kokkelman. De terugkeer van de criminele burgerinfiltrant is levensgevaarlijk, zegt strafpleiter Geert-Jan Knoops. Een nieuwe kuip, komt hij er nou wel of komt hij er toch niet en blijft het hele college in Rotterdam eigenlijk wel overeind? Japanse mannen kiezen steeds vaker voor een totaal geïsoleerd leven en het ochtendhumeur van Mart Smeets. Het is twee over half tien. Dit is de Cairo met Goedemorgen Nederland. Niels de Jager is vanochtend in Blarikum. Waar ze gebruikt wc-papier in rioolwater een nieuw leven willen geven. Gezellig. Volg mij op Twitter als u wilt. @SKokkelman. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via goedemorgennederland.nl .no. De terugkeer van de criminele burgerinfiltrant, dames en heren, is levensgevaarlijk. Dat vindt strafrechtadvocaat Gertjan Knoops. Het plan van minister opstelte om de infiltrant weer in te schakelen... brengt te veel risico's met zich mee. Meneer Knoops, goedemorgen. Goedemorgen. Om wat voor risico's maakt u zich precies zorgen? Nou, eigenlijk dezelfde risico's die uh, er hebben bestaan bij de befaamde IRT-affaire... ...die heeft geleid tot de parlementaire enquête-opsporingsmethode, uh, de zogeheten Commissie van Tra in 1994-1996... ...waar uiteindelijk is geconcludeerd dat de inzet van de criminele burger-infiltrant uh, uh, volstrekt... Uh, uh, zeg maar afgezoren zou moeten worden door alle risico's. En als je het dan hebt over risico's, dan is tijdens die enquêtecommissie wel duidelijk gebleken dat het gaat om bijvoorbeeld ben je als politie en justitie in staat om zo'n crimineel wel echt te sturen... die als burgerinfiltrant wordt ingezet. Ja. Uh, weet je wel wat hij doet? Uh, gaat hij zelf uiteindelijk ook niet het verkeerde pad op? Nou ja, dat bleek tijdens de iat affaire dat dat uh, wel degelijk gebeurd is. Namelijk dat burgerinfiltranten duizenden kilo's drugs op de markt hadden gebracht. Ja, en sterker nog... dat niet de politie, maar de burgerinfiltranten de politierunde. Dus het was een omgekeerde wereld die ja. je daar zag. Maar hoe kan het nou dat wij, uh, laten we zeggen, een jaar of twintig na dato... met eenzelfde plan komen dat toen is afgezworen... omdat toen uit een uh, parlementaire enquête bleek dat de risico's veel te groot waren? Nou, ik denk dat dat te maken heeft met de combinatie van factoren. Natuurlijk, uh, we zitten nu 18 jaar later... en het tijdsgevricht uh, bij justitie uh, ligt weer anders. De prioriteiten uh, op de politieke agenda liggen weer anders. Misdaadbestrijding is op dit moment... een van de belangrijkste doelstellingen van dit kabinet. En dat ja. blijkt ook uit vele uh, wetsvoorstellen uit het nabije verleden. Ja. Um, op de tweede plaats uh, denkt men... Uh, tijd heelt alle wonden. Dus ook hier... Uh, uh, zal de minister denken van... ja, goed, het is lang geleden en we hebben nu een nieuwe situatie... en we kunnen met nieuwe voorwaarden die er toen niet waren... alsnog de zaken onder controle krijgen. Ja, want hij zegt dat er geen groei groeiinformanten komen, wat dat ook precies mag zijn... en dat de inzet van infiltranten in de tijd beperkt zal blijven. Ja, maar dat is natuurlijk een uh, redelijk semantische discussie. Want uh, hoe lang mag je infiltreren... Laat je iemand infiltreren zonder dat je zo iemand groei-informant of infiltrant noemt. Want je kunt natuurlijk uh, ook op grond van ervaring in het verleden niet zeggen: Nou, we geven die man een week of we het een maand. Want om echt door te dringen tot in de hoge regionen van. Uh, criminele organisaties, en, en daar gaat het dan in dit geval om, ja. heb je soms maanden, misschien wel jaren tijd nodig om um, vertrouwen te winnen, uh, om in zo'n organisatie binnen te komen, of daar ja. een politie te verwerven. Dus maar zeg, is... zeggen de opsporingautoriteiten uh, op die manier kun je ook uh, criminele bendes oprollen? Maar ja, ook, ook dit is natuurlijk een onbewezen stelling. Hè. Kijk, we hebben uh, natuurlijk binnen ons, ons wetboek van strafvoering al heel veel buitengewone bijzondere opsporingsmethoden die uh, nu al justitie en uh, politie in staat stellen om uh, zaken op te sporen. Het is eerder een kwestie van geld en budget en capaciteit... dan dat het gaat om methoden. De methodes hebben we wel, de technieken zijn er wel. Alleen, er is dus onvoldoende mankracht ja. en budget... Om die aan te wenden, dat blijkt ook uit de recente rapportages van het college van Procurus-Generaal... dat veel zaken op de plank blijven liggen. Niet omdat de methodes onvoldoende zijn, maar simpelweg omdat er geen capaciteit is. Nee. Nou zegt de minister, ik ben helemaal niet bang voor een soortgelijke IRT-affaire. Ziet hij het dan zo verkeerd? Nou, dat is natuurlijk een, uh, een politieke uitspraak. Want het, het, nogmaals, hij heeft er alle belang bij om binnen zijn politieke agenda, denk ik, dit voorstel uh, zeg maar, uh, bij de Kamer uh, goedgekeurd te krijgen. Ja. Maar wat is het woord, met alle respect voor een minister, van een politicus in deze tijd? Uh, als je nu met de, met de toch redelijk ernstige ervaring met het IRT-schandaal uh, uh, dit zegt... nogmaals, er is niets nieuws onder de zon. Wat maakt dat de conclusies en de risico's die we 18 jaar geleden trokken, niet nu ook vandaag de dag nog relevant zijn. Dat zegt ook Tom de Graaf, uh, die was toen uh, vicevoorzitter van, de parlementaire omkeer, uh, van, die, van die parlementaire enquêtecommissie. Hij zegt, uh, de minister denkt dat hij het ei Columbus opnieuw heeft uitgevonden, maar de risico's zijn helemaal niet verdwenen. Dus dat is eigenlijk helemaal in lijn met wat u zegt. Ja, kijk, je kunt zeggen, uh, wetenschappelijk empirisch uh, is niet bewezen of vast komen te staan dat ze nu te maken hebben met een heel andere situatie, met nieuwe feiten die die heroverweging rechtvaardigen, is niet een rapportage of een onderzoek waarop de minister zich baseert. Nee, het zijn u... alleen gebrekkige cijfers, dat wil zeggen vervelende cijfers voor de minister en te weinig opsporingscapaciteit of verwerkingscapaciteit. Ja, het zijn politieke aannames die uh, worden geponeerd omdat ze passen binnen een politieke agenda. Ja. En het, het, het angstaanjagende vind ik dat nu al uh, een aantal kamerfracties zeggen ...nou ja, dat klinkt ons als muziek in de oren... ...zonder dat er eigenlijk goed onderzoek is gedaan... ...naar die risico's. Er wordt gewoon gezegd... ...kijk, we gaan niet werken met goede informanten... ...het wordt eh, een beperking van infiltrant in, in tijd beperkt. Dat zijn allemaal goede waarborgen. En de top van het OM gaat nu meekijken. En dat was bij de IRT-affaire natuurlijk anders. He, daar konden kennelijk toen individuele officieren justitie... ...dit soort beslissingen nemen. Maar ook die waarborgen... ...die kunnen op papier heel indrukwekkend staan... Ja. ...maar nemen niet weg dat ook bijvoorbeeld het aspect van de uitlokking... Eh, als je een burger eh, in voltrant inzet... dan ja. heb je natuurlijk risico dat je die controle niet meer kan uitoefenen over... Nee. En bij uitlokking uit leidt eh, het vaak tot vrijspraak, want dat mag niet. Je zou dus rechtsstaat wel eens een slechte dienst verwijzen... als je ja. dit soort grote onderzoeken optaart. Ja. Is dat uiteindelijk... ook waarom u zich er zo persoonlijk zo uh, boos over maakt? Nou, ik... ik... Vanuit de rechtsstaatgedachte zie ik dan ook als voorstel dat bijvoorbeeld eh, op grond van risico's en dergelijke... Eh, bepaalde stukken dan ook aan het strafdossier niet zullen worden toegevoegd. Advocaten worden daar dan te zijn de tijd wel over geïnformeerd, eh, zegt de minister. Maar je ziet dus ook hier een verdere afkalving van... ...de rechtswaarborgen van onze rechtsstaat... ...doordat met dit soort operaties natuurlijk ook weer allerlei zaken... ...niet onthuld zullen worden aan nee. de strafrechter. Juist. Goed, uh, slecht voor de rechtsstaat en een dom plan zegt u eigenlijk met zoveel woorden. Nou, niet dom, maar ondoordacht. En, Wat uh, is het verschil? Uh, dom is dat je er niet, go niet, doet, niet goed over nadenkt. Uh, en omdat is dat je er ook niet goed over nadenkt. <laughs> dan toch? heb je er wel over nagedacht, <laughs> maar dan heb je er niet goed over nagedacht. <laughs> okay. Maar dat kan, nog als, dat kan nog steeds met deze, deze minister die zeer intelligent is. Uh, dus ik, ik denk toch dat uh, met ook de kritiek van Ton de Graaf, maar ook iemand als uh, oud... Hoofdofficierspositie van Amsterdam, Hans Frakking, die in die tijd in van de IRT-affaire dus de scepters zwaait in Amsterdam, ook ja. hij zegt. Je moet daarmee oppassen en je moet dit zonder meer niet te doen. Goed, het, het parlementaire geheugen is klein, eigenlijk niet zo uh, groot. Uh, even nog iets anders tot slot, de Butlermoordzaak. U heeft gisteren voor de zevende keer een herzieningsverzoek ingediend bij de Hoge Raad. Ja. Uh, nieuw bewijs dat de man die in 1985 is veroordeeld voor de moord op zijn bejaarde echtgenote mogelijk alsnog wordt vrijgesproken. Uh, denk, denkt u dat deze uh, keer de zaak ook echt wordt heropend? Ja, we hebben goede hoop. Overigens is het verzoek zit vorige week al ingediend. Kijk, het gaat om twee belangrijke veranderingen ten opzichte van de zes eerdere verzoeken. Er is nu hard wetenschappelijk bewijs geleverd dat er sprake is van een natuurlijk overlijden door een hartinfarct. Ja. Dat was bij de zes voorgaande verzoeken niet het geval. Toen was die wetenschap nog niet zo ver gevorderd. En twee, we kennen sinds oktober vorig jaar een verruiming van de herzieningswetgeving waarbij het begrip novum, een nieuw feit he, dat je moet aandragen... is verruimd naar uh, ook omvattend een nieuw forensisch-wetenschappelijk-deskundige onderzoek. Juist. En dat maakt dat deze keer, dit zevende verzoek... Uh, een grotere kans maakt dan de voorgaande verzoeken, meen wij. U denkt dat de Hoge Raad u ontvankelijk moet verklaren... Uh, ondanks overigens ook de berg aan zaken die daar nog op de plank liggen... Uh, zoals gisteren het nieuws was. Zeker. Uh, goed. Hartelijk dank, ja. geert jan Knoops. Graag gedaan.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 Wat zijn in Nederland de regels met wat of met wie je mag trouwen? Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Josina van den Burger heet ze trouwens. Die heeft het antwoord. Je kunt niet met een brug trouwen in Nederland. Maar je kunt wel met een handschoen trouwen. En achter die handschoen staat dan altijd een persoon. Dat is eh, wanneer iemand heel ver weg woont en door omstandigheden niet naar Nederland kan komen. En dan wordt er zogenaamd met de handschoen getrouwd. Maar er staat dus altijd een persoon achter. Mensen kunnen met mensen trouwen. En dat is wat, wat er gebeurt. Je kunt wel met... Een zogenaamde zoontrouwen als het niet een officiële zoon is, een je eigen zoon, maar bijvoorbeeld een pleegzoon, en ook nog niet wettelijk. Als het geen bloed is van je bloed, daar kun je er ook mee trouwen. Dus met bruggen kan niet getrouwd worden, met dingen kan niet getrouwd worden, met dieren kan niet getrouwen, mensen hm. trouwen met mensen. Begrijpt u wel? Hebt u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vragen van vandaag. Terug naar Blarikum. En daar is Niels de Jager. Niels. Kijk of we contact hebben met Niels. Blarikum is niet zo heel ver weg. Het zou moeten lukken met de verbinding. De watershuiveringsinstallatie van de gemeente Blarikum, Laren en Eemnes. Hoeveel uh, gooise kak komt hier nou voorbij per uur? Als, als, nou op die manier zou ik het niet omschrijven eigenlijk. Nou, maar voor hoeveel huishoudens, uh, op, ja, wat, wat, wat komt hier voorbij? Ja, een aantal huishoudens weet ik niet precies, maar er komt uh, de hoeveelheid water die uh, binnenkomt op zo'n zuivering. Uh, dat is ongeveer een uh, 4000 kubieke meter op een dag. Dus het is best een behoorlijk plas bij elkaar en dat komt iedere dag binnen. Chris Ruiken van Waternet, dat is de uitvoerder van het werk van het waterschap Amstelgooi en Vecht. U bent vooral geïnteresseerd in het wc-papier dat hierin rondrijft. Want wat gebeurt daar normaal mee? Ja, dat wc-papier is eigenlijk iets heel interessants. We spoelen dat allemaal dagelijks in behoorlijke hoeveelheden door. Normaal gesproken is dat een stofje dat een van de andere, net als een van de andere stofjes op bezuivering behandeld wordt. En dat wordt dan eigenlijk allemaal afgebroken. En we maken daar een beetje biogas van. Maar het kost vooral energie om dat te verwerken en af te breken. En u bent op zoek naar een nieuwe manier om ja, dat wc-papier goed te verwerken. Wat heeft u in gedachten? Ja, nou wat we gestart zijn is een aantal jaar terug een uitgebreid onderzoek van hoe kunnen we nu die, die, al die, dat papier wat binnenkomt uh, bij, de, bij het begin van het proces gaan tegenhouden. En we hebben verschillende mogelijkheden daarvoor bekeken. En uh, ja, wat we hier daadwerkelijk gerealiseerd hebben, en dat is ook wel, wel nieuw, in Nederland is dat nog niet eerder toegepast, uh, is om het er gewoon uit te zeven. Uh, ja, dat klinkt eigenlijk heel simpel. Dat had iedereen kunnen bedenken toch? Ja, dat, daar verbaas ik me eigenlijk ook over. Uh, het is ook een beetje bij toeval ontstaan. Ik denk dat je daar naar gericht naar op zoek moet zijn. We willen een specifiek iets uit het water halen. En dan komt de techniek ook vanzelf wel. En ik denk dat er nooit echt uh, ja, heel veel aandacht voor is geweest... hoe je dat nou zou kunnen doen. Nou, als we even weglopen van deze uh, stinkende herrie. Hier Dit is dus die installatie waarmee jullie dat wc-papier eruit halen. Hij is even uitgezet, zodat we er... Uh ook goed, uh, goed bij komen. Hoe, hoe werkt dit? En kijk, als ik hier deze klep optrek, de machine trekt... de machine staat niet uit, dus dat is ja. geen probleem. Uh, dan kun je zien dat er een, een band in het water steekt en die band die draait een rondje erboven toe. En die pakt op die manier alle frontreinigingen uh, mee omhoog. Ja, en daar op, dit, ja, op dat zeefgedeelte, daar, daar zie je dus die, die drap liggen. En, en dat, is, ja, dat is dus iets uh, wat jullie opvangen... Is dat nog nuttig? Kun je daar iets mee? Ja, en dat is nou juist het, het hele fascinerende aan wat wij aan het doen zijn. Uh, we zijn ooit begonnen, twee, een, ja, twee jaar terug, met het idee dat we dan uh, het hele uh, zuiveringsproces uh, kunnen verbeteren. En dat is ook zo. Ja, dus het is goedkoper voor waternet om hier het rioolwater te zuiveren. En dat is het ene voordeel. Het andere voordeel is dus dat dat spul... Dat, dat ja, in mijn ogen een beetje vies spul. Dat, dat is misschien nog nuttig en dat kan ook nog geld opleveren. ja Dat, dat klopt en dat, dat is het boeiende. En je ziet eigenlijk dat, dat met name dat aspect... Uh, ook landelijk, maar ook bij alle waterschappen... heel veel aandacht krijgt. Uh, er komt een, een papiervezel vrij... die gewoon weer gebruikt kan worden. Ik, ik begrijp ook dat er pizzadoos van kan worden gemaakt. Ja, dat, dat kan wel. Ja, uh, heel eerlijk gezegd, zo'n pizza dat wordt dan een beetje vettig. Dat karton dat, dat wordt dan ook een beetje nat. Na een tijdje weet je amper wat nog doos en wat pizza zelf is. En dan, dan te bedenken... Dat dat die dosis van wc-papier is gemaakt? Ja, nou, ik denk dat... Uh, dat ik heb daar persoonlijk wel een mening over. Ik denk dat je dat misschien niet zou moeten willen. Uh, maar uh, ja, dat is vooral of de papierindustrie zoiets wil. Maar ik denk dat ook daar een grote huivering is om uh, ja, een vezel van... die bij ons afkomstig is, om die te we willen... Waar wij onze kont mee hebben afgeveegd? Dat, ja, nou, dat je, willen we niet. Je kunt het natuurlijk wel helemaal schoonmaken en hygiëniseren. Maar ik, ik verwacht niet dat dat de meest voor de hand liggende toepassing wordt. Hoe ho, ho, lang duurt het nog voordat... Ja, op deze manier echt, want dit is nu een klein gedeelte van deze kleine waterzuivering. Hoe lang duurt het voordat het echt op grote schaal gebeurt? Ik heb uh, uh, uh, geen, uh, geen glazen bol. Uh, maar het zou zomaar kunnen dat als het ons uh, echt luk, lukt om een goed hergebruik van die vezel te krijgen, uh, dat het uh, uh, vrij uh, flink vaart kan krijgen en op heel veel zuiveringen dit toegepast zal worden. Dank u wel. van was dat vanuit Blaricum door Niels de Jager. Straks, steeds meer Japanse mannen kiezen voor een totaal geïsoleerd leven. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1985. De Nederlander Klaas de Jonge werd in juli 1985 gearresteerd. vanwege zijn betrokkenheid bij de verzetsbeweging ANC. Dat zijn Van, van aan Harmon Season. zag geen kans te ontsnappen. Ja. En toen was Harmaciezer helemaal uitgesproken. En na zijn ontsnapping vluchtte anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge deze dag in 1985 de Nederlandse ambassade in Pretoria, Zuid-Afrika in. En daar verbleef hij twee jaar. Hoe die zijn bewakers te slim af was, hoort u nu van hemzelf. Free, free. Op een bepaald moment zei ik: Nou, we wilden eigenlijk een aanval doen op de netbank. En dat was een een bank waar de Nederlandse ambassade, een bankgebouw in de Nederlandse ambassade zat. Nou, daar geloofden ze direct. Het was verzonnen. En daar dus ben ik mee naar de ambassade gebracht. En ik zag boven me het schild van de Nederlandse ambassade. Toch, joe, ze hebben niks gezien. Ik liep de, liep dus de ingang binnen. Er waren drie lui van de geheime politie. En ik zei nou, aan de rechterkant, ik wees daar, aan de rechterkant, daar. Daar, daar is het bureau waar we iets tegen hadden willen doen. Ze dus keken alle drie die kant op. Ik pak mijn boeier en de Nederlandse ambassade binnen. En dat was het begin van een diplomatiek incident. De taxpayer is niet voor zijn voedsel. In de meantime, kunnen we hem niet meer more en met less expense dat is het. Uh, nou, ik heb daar de 26 maanden gezeten, dus gewoon een heel regelmatige planning van de dag. Ik deed sport. En voor de rest inderdaad, was ik geïnteresseerd in die troepen die buiten stonden. Ze probeerden mij ook vaak te pesten, een klein te krijgen, Psychologisch oorlogsvoering. Maar daar kan ik ook heel goed tegen, want ze probeerden me wel wakker te houden. Maar dat was voor de marchiosees vervelender die daar zaten bij mij, die Nederlanders, twee. Uh, dan voor mijzelf, want ik doe gewoon propjes in mijn oren en ik kan er goed tegen, dus dat, dat, dat ging allemaal goed. Die speciale eenheid van Zuid-Afrikanen... die bombardeerde ik met Free Nails en modelen aan de ontzettende pest aan. Maar soms keek ik ook aan van de voorkant uit het raam... en dan zag je als de mensen dat hoorden. Vooral als het zwarte Zuid-Afrikanen waren... keken ze met grote grijns naar boven. En zwaaiden ze stroms. Dat waren het dus voor mij <lacht> leuke dingen. En meteen één, ik of schaakte ik wel eens. Dus ik uh, stond aan beide kanten hey, op, op een drempeltje... Ik keek ook wel uit, want ik had, ze kunnen me ook zo uit het raam uittrekken. Dus ik had altijd, ik een, een, kookte zelf, dus ik had een gigantisch mes, een keukenmes liggen. Ik had ook gezegd, geen hand over de, over de, de ding van het raam, hè. de kant, want ik het nagel hier aan vast. Nou, dat was nog goed. Dus nu, dan er als nu kwam iemand langs van het andere ambassadegebouw om te kijken wat er ging, en uh, ze altijd weer zeggen dat ik, me, dat ik mijn bek moest houden, rustig moest houden en zo, maar dat vond ik dat ik dat niet moest doen, omdat ik dacht dat ik inderdaad 20 jaar als niemand last van me heeft, dan blijf ik hier zitten. En aangezien zowel Nederland en Zuid-Afrika last van me hadden, waren ze allemaal van dom blij dat ik op een bepaald moment uitgewisseld werd. Klaas de Jonge over zijn vlucht naar de Nederlandse ambassade in Pretoria in Zuid-Afrika. En dat was deze dag in 1985. Terry's coming and I need to stay warm De Course met Summer Sunshine. Het is twee is zeven minuten voor tien. U luistert naar de KRO op Radio 1. Steeds meer Japanse mannen, dames en heren... kiezen voor een eenzaam bestaan en sluiten zich op... soms voor meerdere tientallen jaren op een kamertje of in een appartement. Reden? Schaamte. Rien Segers is hoogleraar in Groningen... en directeur van het Centrum voor Japankunde. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar schamen die mensen zich voor? Eh, ze schamen zich voor het feit dat ze afscheid vernomen hebben van eh, nou, de oude Japanse maatschappij, van hard werken, van conformisme, hoge verwachtingen, prestatiedrang op scholen en stress kunnen dat niet meer aan en besluiten om zich eh, op grond daarvan eh, af te zonderen. Juist. Helemaal in hun eentje, in een kamertje? Ja, eh, bij hun ouders. Dus het betreft eh, zo'n beetje de leeftijd tussen 15 en 25. Niet dat ze tien jaar lang op dat kamertje zitten. Gemiddelde tijd is zo'n beetje drie, vier jaar. Maar kan ook minder zijn, het kan niet langer zijn. Ja. En eh, ze sluiten zich helemaal af. We zeggen dat het eten vaak voor hun deur neergezet wordt. De deur gaat open en het eten wordt eh, naar binnen eh, gebracht... door de, de, de, de zelfopsluiter, zoals ze heet in het Japans. En eh, wordt opgegeten. Juist. En die mensen gaan niet onder de douche en die scheren zich niet? Hè? Ja. Nou, een zekere mate van vervuiling treedt inderdaad op. Maar als niemand het ziet, dan gaan ze nog wel eens in bad. Maar dat is ook het enige. Goed, om hoeveel mannen gaat dit? Nou, de schattingen lopen uiteen omdat je een schaamtecultuur kent. Dus men schaamt zich voor het verschijnsel. Dus het wordt niet al aangegeven, het wordt niet opgegeven. De stelling is moeilijk. Maar er wordt uitgegaan van een paar honderdduizend tot uh, misschien wel één miljoen. En één miljoen, dat is dan ongeveer één procent van de bevolking. En dat zou acht uh, of negen procent van de jeugd zijn. En dat is dus een tamelijk ernstig en afschrikwekkend probleem. Ja. Is het een vorm van protest, namelijk hier doen wij niet meer aan mee aan deze moderne stressvolle samenleving? Of is het omdat ze het gewoon echt niet meer kunnen, dus is het met andere woorden een ziektebeeld? Het is, uh, het is een combinatie van beide met de nadruk op het laatste op het ziektebeeld. Dat ze uh, nou, die prestatiemaatschappij niet meer aankunnen. Uh, vaak ook een vorm van pesten zit daarbij. Maar met name dat ze ook terugschrikken voor wat is dan uiteindelijk het resultaat van al mijn hard werken als ik 25 ben. Is dat de werkeloosheid of wat? Ja. Dus men ziet eh, heel moeilijk licht eh, op het einde van de tunnel. Hm. En de regering heeft dat natuurlijk onderkend, want het is een groot sociaal probleem. En zet daar ook op in, probeert daarop in te zetten met, uh, met maatschappelijk werk. En dat uh, be begint zijn eerste vruchten af te werpen. Juist, nou Ja, dat maatschappelijke werk, je kunt je voorstellen dat als een ouder een kind op zolder heeft zitten die achter een deur verstopt zit en het eten moet onder de deur door, bij wijze van spreken. Ja. Dat die ouder zegt, uh, en nou kom jij uh, je kamer uit als de sodometer en wij gaan eens dus even naar een psycholoog. Ja, maar dat is de Nederlandse oplossing. Uh, openbreken van een situatie. Maar dat wordt in Japan veel minder gedaan. Uh, ouders zijn ja toch zacht aardig. En bovendien, uh, wat ik net ook al zei. Angstig om dit probleem bij wie dan ook buiten de deur te bespreken. Dus daar, daar eh, wordt het probleem door verergerd in feite. Juist. Um, waar eindigt dit... Nou ja, ik denk toch uh, dat uh, de realiteit uh, de overhand zal krijgen... en dat men zal zien dat uh, Japan een transitie is volop van een oud systeem... naar een veel nieuwere systeem in economisch, politiek en sociale opzicht. En dat die ouders toch weer de overhand op die kinderen krijgen... En die kinderen er voor, voor hun geld kiezen en toch maar weer naar buiten gaan. En dat zie je dus uh, toch zo langzamerhand inderdaad gebeuren. Het is geen oplossing om je op te sluiten. Nee. Dat lijkt me een zinnige opmerking aan het einde van dit gesprek. Ja, ja, Rien Segers, hoogleraar in Groningen en directeur van het Centrum voor Japankunde. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Straks, dames en heren, praat ik met Bram Peper, de oud-burgemeester van Rotterdam. Ook hij vindt dat er geen nieuwe kuip moet komen op de, in de week dat het college wankelt. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Ligt u al lekker in de hangmat...